De brandweer raadt omwonenden aan om binnen te blijven. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, er slaan meters hoge vlammen uit het gebouw... en er zijn kleine explosies gehoord. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar camera's in sauna's. Afgelopen dagen zijn zeker 25 meldingen binnengekomen over schending van de privacy. Aanleiding zijn naaktbeelden van oudspeelsters van het Nederlands handbalteam... die op een porno-website verschenen. Beelden van een beveiligingscamera uit een sauna waren door hackers op internet gezet. Filmen in kleedruimten is in principe verboden. De autoriteit wil weten wat er met de camera's en de beelden gebeurt. In de Eredivisie zakt Twente steeds verder weg. De club verloor de derby tegen Heracles met 2-1. FC Twente staat nu 17e. Als hekkensluiter Roda morgenavond morgenavondwind van Sparta, dan zakt Twente naar de laatste plaats. Op de WK Allround Schaatsen in Amsterdam heeft Irene Wüst de 3000 meter gewonnen. Op de 500 meter kwam ze in het Olympisch Stadion niet verder dan de negende tijd. De afstand werd gewonnen door de Japanse Miho Tagagi. Zij is na de eerste dag de leider in het klassement. Irene Wüst staat tweede en de nummer drie is Antoinette de Jong. Het weer vannacht op veel plaatsen regen. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen met 14 tot 17 graden zacht en overdag blijft het zo goed als droog. Zondag regenachtig met maximaal van 15 graden.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 Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Volgens de Volkskrant zegt vertrekkend Schipholbaas Jos Nijhuis... dat hij de voorkeur geeft aan een seksgenoot als opvolger. Anders zitten er meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur... en is het evenwicht weg. Zo'n beoogd opvolger blijkt inderdaad een man. Wat gaat zo'n internationale vrouwendag dan altijd snel weer voorbij, hè? Een hele goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Met een vrouw, die ook nog hoogleraar bedrijfskunde is... praat ik zo verder over geslacht en topposities. Er is politiek, het wekelijkse gesprek met de minister-president... en een verslag van het Radio 1-verkiezingsdebat. En zoals elk jaar zijn we in Amsterdam bij het boekenbal. Natuur is dit keer het thema van de boekenweek. En ik praat straks met bioloog Kees Kamphuizen. Hij schreef een boek over zijn passie voor een vogel met een slecht imago. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 9 maart. President Trump zei dat hij Kim Jong-un zou may. Een grote verrassing in het diplomatieke getouwtrek... tussen Noord-Korea en de VS. President Trump accepteert de uitnodiging van Kim Jong-un... voor een ontmoeting. Volgens de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur... wil de Noord-Koreaanse leider ook het kernwapenprogramma staken. Kim pledged dat Noord-Korea... wil any van nuclear.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 En het Nederlandse Tata Steel wil ook praten met Amerika. Het staalbedrijf hoopt de door Trump aangekondigde importheffingen te omzeilen. De wedstrijd is nog niet over. Er zijn mogelijkheden om uitzonderingposities te krijgen. Maar als EU-land kan Nederland helemaal geen uitzondering vragen. Nou, maar ik wil een productuitzondering. Wij maken hele speciale producten die in Amerika niet gemaakt kunnen worden. Dat geeft grote problemen. We zullen ook in de komende 15 dagen heel hard werken met onze klanten... om dit voor elkaar te krijgen. Kritiek op vertrekkend Schiphol-topman Nijhuis. In een interview zei hij dus dat zijn opvolger hoe dan ook een man is... omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de Raad van Bestuur komen. Een idioot statement, zegt minister van Nieuwenhuizen. Nou, dat vind ik echt een groot flauwekul uh, verhaal, want er wordt nergens bezwaar tegen gemaakt als er in een raad van bestuur meer mannen zijn dan vrouwen. Dus ik vind het echt onzin. Later zei hij huis dat hij beter zijn mond had kunnen houden over zijn opvolging. En inmiddels is duidelijk wie die nieuwe beoogde Schiphol-topman is. Oud-staatssecretaris en voormalig Shell-topman Dick ben Schop. Na het uitlekken van camerabeelden van sauna-bezoekers... voert de autoriteit persoonsgegevens extra controles uit. Als we in een sauna komen en we zien dat er wordt gefilmd... op een plek waar het gewoon echt niet nodig is... dan kunnen we te plekken zeggen, nu uitzetten of nu van de muur afschroeven. Nou, veel klanten zijn daar blij mee, want ze vinden de camera's geen fijn idee... en onnodig voor de beveiliging. Je spullen kun je je kluis bewaren, dus uh, dat is een goede plek daarvoor. Het is schending van de privacy, dus uh, ik, nee, ik snap niet dat het uh, kan. Al vindt deze sauna-medewerker al die ophef maar overdreven. Er loopt weet ik, een paar honderd man naakt en dan is het geen issue... als je elkaar ziet naakt. Maar omdat het op een beeld staat... is het wel een issue. Dan denk ik, ja, Een beetje te meten met dubbele maten, denk ik. En de binnenstad van Amsterdam zat een groot deel van de dag zonder stroom. Het Rijksmuseum stuurde bezoekers weg... en voor passagiers van stilgevallen trams was het afzien. We staan nu al drie uur lang stil en ik heb het koud. En ook de middenstand had het niet gemakkelijk. De kassa doet het niet, dus we moeten alles uh, contant uh, doen. Ik geen koffie zitten, geen warm water, uh, geen tijg, geen broodjes, heel hard. Dus sommige klanten moeten we zelfs laten gaan vandaag. Dus dat ja. is heel pijnlijk. Het ja, zit allemaal tegen. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En Freddy van Tijn las de klanten van zaterdag. NRC schrijft over Han Bekkers, de interim gemeentesecretaris in Leudal... Hij is voormalig topambtenaar in Den Haag... en bekleedt al twintig jaar belangrijke posities bij gemeenten. Hij was onder meer gemeentesecretaris in Dordrecht, Nijmegen, Leiden, Amersfoort. En hij is aanhanger van Avatar. Een sectarische beweging met een commerciële inslag. Avatar heeft sterke overeenkomsten met de Amerikaanse Scientology-kerk. Die wordt bekritiseerd wegens psychische manipulatie van volgelingen, schrijft NRC. De ideeën die Bekkers bij Avatar heeft opgedaan... past hij toe bij het besturen, schrijft NRC. Verschillende gemeenteleden hebben zich onder druk gezet gevoeld... om ook Avatar cursussen te volgen. En Bekkers schijnt zelf ook in een gemeenteraad... als trainer en therapeut tegelijk te zijn opgetreden. Er is dit jaar een online meldpunt voor de knelpunten... die mensen met een handicap ervaren tijdens het stemmen. Het is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het VN-verdrag Handicap uit 2016... zou niemand obstakels mogen ervaren bij het stemmen. Er zijn wel maatregelen genomen voor mensen met een lichamelijke beperking... zoals rolstoelgebruikers. Maar mensen met een visuele of met een verstandelijke beperking... ervaren nog problemen. Vooral omdat zij volgens de wet nu niet mogen worden geholpen... in het stemhokje. Het Nederlands Dagblad meldt dat dominee Saskia van Mechelen... de nieuwe synodevoorzitter van de protestantse kerk in Nederland is. Ze volgt Karen van den Broeken op. Van Mechelen is nu nog als predikant verbonden... aan de protestantse gemeente in Breda. De Telegraaf weet meer over die kluisjesroof... in de Rabobank van Oudebos. Dinsdag werd die bekend. De rovers zouden zo'n 24 uur binnen hebben gezeten. Dat meldt een goed ingevoerde bron rond het onderzoek. Ze zijn op zaterdag begonnen en ze zijn zondag weer pas weer weggegaan. En het Nederlands Dagblad maakte een ronde langs een aantal migrantenkerken... na de suggestie van het CDA Rotterdam dat in alle kerken in de stad... Nederlands de voertaal hoort te zijn. Welwillend onbegrip is de reactie. Een vertegenwoordigster van de Finse Zeemanskerk zegt... je moedertaal is de taal van je hart en de taal waarin je bidt. En in een plaats in Bulgarije, Roese, blijkt een winkel te zijn met de naam... Occasion Den Haag, of Occasion Den Haag, of op zijn Bulgaars uitgesproken. <laughs> die winkel verkoopt tweedehands mobiele telefoons... die allemaal gestolen zijn in Den Haag. De Telegraaf schrijft dat een speciaal Haags recherche-team dat heeft ontdekt. Dat ging onderzoek doen nadat er tientallen meldingen waren binnengekomen... van gerolde iPhones, bij één bureau, in één wijk dus. Ja, een laptop die in Den Haag bij een Bulgaars echtpaar in beslag was genomen... bleek aan honderden gestolen telefoons gekoppeld te zijn geweest. En ook stond op de computer een foto van de Bulgaarse winkel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Found myself in a second. Wij gaan dit plaatje straks wellicht draaien, want we gaan eerst naar het boekenbal. De boekenweek is begonnen en dat gebeurde natuurlijk traditioneel in de Amsterdamse stad Schouwburg. Het thema dit jaar is natuur en daarom hebben wij vroege vogelspresentator en oud-NOS-collega Miluska Meulens gevraagd om onze speciale verslaggever te zijn op dat boekenbal. Goedenavond Miluska. Hallo, ah, ja, Hoe is de sfeer daar? Het is vrij luidruchtig, hoor ik nu al. Nou, beestachtig, hè? <laughs> ja, vertel. <laughs> nou, het is, uh, het is uh, gezellig. We hebben, we hebben nog niet heel veel mensen zien dansen hier. Maar ik heb al wel een beetje rondgelopen en iedereen staat een beetje op de gangen met elkaar te kletsen. Nou, alle grote namen zijn er natuurlijk. Nou, noem uh, eens wat namen. Ik heb, nou ja, ik heb... Uh, in dat kleine momentje dat we hier zijn heb ik net Nelke Noordervliet al gezien. Kader Abdolla, uh, Jan Paul Schutte, Griet Optebeek, Jan Terlouw zag ik net nog naar beneden lopen. Dus ik denk dat hij al vertrokken is. Jan Siebelink. Nou, uh, gewoon echt heel veel mensen. Uh, niet allemaal schrijvers, moet ik mm. zeggen. Uh, ik zie ook heel veel mensen waarvan ik me afvraag wat ze ooit in hun leven met de literatuur te maken hebben gehad. Maar die zullen er ook wel bij horen. Ja. Uh, presentatoren, zelfs co collega's uh, van jullie bij de NOS. Mieke van der Weij heb ik gezien, Koen Verbaak, Jeroen Wollaars... de uh, correspondent in uh, Duitsland. Ja. En, en, fotomodellen heb ik gezien, uh, politici. Dus, uh... Het is hartstikke druk. Ja, daar. Is... Ja, en Dat thema is dus natuur dit jaar. Daar kun je helemaal los op gaan, kan ik me voorstellen. Wat is daar allemaal te zien? Decoraties, geluiden, kleding. Hoe natuurlijk is het daar? Nou, uh, ik moet zeggen, een hele hoop mensen hebben echt uitgepakt op het thema. Mm -hmm. uh, terwijl ik dit zeg, zie ik een paar uh, luipaardprint uh, mm -hmm. oorbellen voorbij komen, yeah. schommelen. Uh, veren heb ik gezien, boa's, panter, luipaard, tijgerprint, zebraprint. Een korbeer een, een helemaal met gras bedekt. En de decoratie, uh, want de decoratie ja, ja, is natuurlijk altijd heel bijzonder. Die decoratie vind ik dus wel tegenvallen. En helemaal niet zo natuurlijk. Waar ik nu recht uitzicht op heb, zijn ballonnen. Nou, als oh, je iets niet wil hebben in de natuur... Of? <laughs> nou, niet eens, nee. En als je iets natuurlijk niet wil hebben in de natuur... Mm -hmm. zijn de ballonnen of die touwtjes die eraan hangen. Dus uh, dat uh, botst een beetje. Ja, je gaat straks op zoek naar nog meer schrijvers... om uh, met ze te praten over hun mooiste natuurplekken. Ik spreek je later, Milouska. Dank je. Goed, tot later. Tot later. Found myself in a second hand Never thought it would happen. But I found myself in a second hand So I've just got to know, I truly have to know. So you got to let me know.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 Diana La Havas, is your love big enough? Het vakantiereces is voorbij op het Binnenhof. Het kabinet vergaderen vandaag weer. En dus is er ook het gesprek met premier Rutte. In Den Haag, Wilma Borgman, goedenavond. Ja, hallo Simone. Ja, Waar heb je het met de premier over gehad? Meneer Rutte, dit lijkt een beetje de week... dat topmannen van grote bedrijven allerlei uitspraken doen... waar de politiek iets van moet vinden. Dat was gisteren van de Veer en Hamers van ING. Dat was vanochtend Jos Nijhuis van Schiphol. Om maar eens even bij die laatste te beginnen... Hij zegt, mijn opvolger wordt een man... want uh, er mogen niet meer vrouwen dan mannen in de Raad van Bestuur komen... Wat vindt u? Ja, u lacht er een beetje ja, die bij. Dat is een gekke uitspraak, want dan moet je dus, als je vindt dat dat precies paritair moet zijn, moet je nu verder in 99% van de andere directies allemaal vrouwen gaan benoemen, want er zitten te veel mannen in. Nou, maar hij gaat alleen over Schiphol natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar goed, hij gaat ook hier gelukkig niet over. Uh, daar gaat de raad van commissarissen over, maar het is een gekke uitspraak. En de raad van commissarissen wordt geadviseerd door de aandeelhouders. De staat is een aandeelhouders. Wat wordt uw advies? Nou, we gaan... Uh, Bob Hoekstra, minister van Financiën... is de hoofdaannemer in het kabinet... waar het betreft de staatsdeelnemingen. En die heeft uh, aangekondigd dat hij met de raadscommissaris... is in gesprek gaat. wat hier nou precies allemaal speelt. Ja, dat aankondigen van gesprekken... dat is een manier om de publicitaire druk... op dit soort bedrijven natuurlijk een beetje op te voeren. Want uh, is dat het enige wapen dat u hebt... Nee, dat, dat, dat zou ik even moeten nakijken. Maar volgens mij kunnen wij als hoofdaandeelhouder... hebben wij wel een zware C, zo niet dat wij de persoon benoemen. Maar ik wil dat met een kleine slag om de arm brengen. De nieuwe directeur van Schiphol, de nieuwe CEO... Uh, of dat helemaal bij ons ligt, of bij de Raad van Commissarissen... durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar we hebben wel een zware C... omdat we natuurlijk de groot... met Amsterdam dacht ik, en nog een paar, de grote aandeelhouders zijn. En als de voorgedragen kandidaat een man is... gaat u dan nog eens kijken of er niet toevallig een geschikte vrouw rondloopt... Nou, volgens mij moeten wij niet de procedure doen. Er komt uiteindelijk iemand uit. Maar we moeten wel op grond van deze publiciteit, en dat gaat Hoestra doen... met de raadcommissarissen in gesprek over welke procedure hebben jullie gevolgd. Hè? Dus wat, hadden jullie inderdaad het doel om per se bij een man uit te komen? Dat zou een beetje vreemd zijn. Zoals ze de vorige keer het doel hadden om per se bij een vrouw uit te komen voor een bepaalde baan. Ja, je kunt hoogstens nog zeggen dat bij gelijke geschiktheid... Uh, dat kan nogal wettelijk, dat je dan de voorkeur geeft aan een vrouw. Uh, maar ik ben zelf toch altijd erg van de beste persoon op de plek. Maar uh, het zeggen het moet per se een man worden is uh, heel vreemd. Dat opvoeren van publicitaire druk is ook een wapen... dat het kabinet gebruikt bij de salarisverhoging van meneer Hamers van ING. Hebt u al de indruk dat het helpt, die nee. druk? Nee, nog niets van gezien. Nee, nee uh, Jeroen van der Veer zat gisteren op dezelfde stoel als waar u nu zit. En die zei: Ja, uh, wij zijn de nummer één bank van de wereld. Mooi. Dat willen we graag zo houden. Daar hebben we Ralf Hamers voor nodig. Uh, iedereen in de wereld wil die man hebben, nou. wij willen hem houden. Dus we betalen hem gewoon wat meer. En dan zijn we nog niet een groot betaler en groot verdienende bank. Nou, een beetje iedereen met een goed verhaal hersens kan, kan een verhaal verzinnen. Ik vind het allemaal, allemaal is dit een dienst. verzonnen verhaal? Nou, het is in ieder geval uh, een antwoord uh, waar ik het niet mee eens ben. Kijk, de, die, de, de, er is echt een verschil, laat ik dat wel zeggen... tussen een bank, en een grote bank en een commercieel bedrijf als uh, Shell of uh, Heineken. Want als Heineken failliet gaat, uh, ja, dan is dat heel erg. Gelukkig gebeurt dat geloof ik niet. Uh, maar goed, zou het gebeuren, Ja, dan verliezen ze veel mensen hun baan... maar dan is, is dat het. Uh, dan de moeten overheid ze dat ook gaat, zelf oplossen. Ja, de overheid gaat niet inspringen. Maar we weten inmiddels, als een bank in de problemen komt... dat wij als belastingbetalers met z'n allen het vangnet vormen... En waarom is dat? Ook logisch. Omdat die banken met het betalingsverkeer... en ze geven het geld, ze zorgen voor de leningen... in het midden- en kleinbedrijf, ze zorgen voor de hypotheken. Ze spelen een hele grote rol in onze economie. Als je dat weet, dan vind ik dat je omgekeerd ook mag vragen. Jongens, ja, als de risico's, als het echt spannend wordt... worden afgedekt door u en mij als belastingbetaler... houd een beetje binnen de perken met je salarissen. Daarvan zegt Van der Veer, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Want we hebben geleerd van de crisis. Nou, dat is ook weer tot je dienst, maar dat weten we niet zeker. Volgens nog is er gewoon een depot door garantiestelsel, waar de ING deel van uitmaakt. Hebben ze een euh, balanstotaal van tussen, geloof ik, 7, 8, 900 miljard euro. Euh, ze werken wereldwijd, maar het is wel een Nederlandse bank. Dus dat betekent dat de Nederlandse belastingbetaler... in belangrijke mate ook euh, daarbij aan de lat staat als er dingen fout gaan. En dat is ook begrijpelijk... Daarom hebben we het ook gedaan uh, in 2008, en 2009. Ik zat toen in oppositie. Ik heb dat allemaal gesteund, die maatregelen, die bos en balken en toename. Dat moest ook echt. Hebben ze goed gedaan. Maar dan vind ik wel dat je mag vragen, let op je salariering. En die banken melden zich vaak bij mij en zeggen: Ja, onze uh, publieke imago is zo slecht, kun je helpen? Dan zeg ik: Nee, natuurlijk. Ik vind jullie ontzettend belangrijk. Dus ik gebruik vaak ook in toespraken het voorbeeld hoe belangrijk banken zijn voor onze economie. Dat vind ik ook echt. Om de reden die ik net noemde. Uh, ze zorgen voor, onze, ja, voor, de, voor de onderstroom van onze hele economie. Maar als je nou vindt dat je een probleem hebt met je imago, let dan ook een beetje op wat je doet. Het is ook in uw belang om die druk te blijven opvoeren. Nou mijn belang, ik heb verder geen belang anders dan dat ik het goed belangrijk vind in Nederland dat we op een plezierige manier in deze samenleving met elkaar werken. Dat 17 miljoen Nederlanders zien hoe belangrijk die banken zijn, dat we die nodig hebben. Dat het helemaal geen zin heeft om daarop af te geven. Maar dan vraag ik omgekeerd ook aan die banken, doe nog geen dingen waardoor we met z'n allen denken, wat zit je nou te, te doen? Jeroen van der Veer weet zich wel populair te maken bij uw partij... na zijn rol bij het aftreden van Halve Zelstra. Dit, dit, dit, dat ga ik allemaal niet combineren. En bovendien heeft Halber Zelstra toen voor gekozen om de naam van zijn bron niet bekend te maken. Mm -hmm. Er waren allerlei geruchten wie het zou zijn, maar ik nou, respecteer. Dat was het gerucht inderdaad, ja. maar ik respecteer Zelstra zijn uh, opvatting dat hij die naam niet ja. uh, bekend maakt. Dus ik ga daar ook verder niet over zeggen wat ik over. alles niet over zo'n naam gehoord heb. Dit was ook een bruggetje om een beetje bij Stef Blok uit te komen, die de opvolger is van, van uh, Zelstra. Vanochtend voor het eerst weer in de Träverzaal. Um, hij zei bij zijn aantreden... de minister-president heeft een aantal weken druk op mij moeten uitoefenen. Was het zo belangrijk dat hij het zou worden? Het lastige is, ik kan in mijn baan niet zo heel veel zeggen over dat proces. Omdat er een paar dingen zijn die je echt in vertrouwen moet houden. En dat is uh, het aanzoeken van winstpersonen. Hij en, heeft het zelf gezegd? Uh, ja, weet ik hoor. Maar dus dat, dat is uh, prima. Uh, en hij mag dat natuurlijk zo, zonder meer zeggen. Want hij is ook onderdeel dan geweest van dat proces. Alleen om daar dan weer vanuit mijn rol op te reflecteren. En waarom dat dan gebeurd zou zijn, dat vind ik nooit zo verstandig. Hij heeft er hartstikke, uh, hij vindt het echt hartstikke leuk dit te gaan doen. Hij heeft er echt veel zin in. Vandaag ook weer meteen helemaal Stef Blok in die ministerraad. Uh, ja, dan kom ik nu bij het uh, buitenland. Nou, en daar uh, heeft hij met groot gezag over gesproken. Nee, maar Even terug te komen daarop, want dat past wel. Wat hij zei, paste bij een uitspraak die u... een aantal weken geleden op uw persconferentie heeft gedaan. Namelijk, ik zoek een persoon met een bepaalde eigenschap... Een bepaalde serie-eigenschappen... en daar zijn er niet zoveel van. Nee. Sterker nog, misschien moet je wel vaststellen dat er... Drie namen op uw lijstje stonden: Stef Blok, Stef Blok en Stef Blok. Of had u meer keus? Daar, daar ga ik ook niets over zeggen. Maar Stef Blok is, is, is een hele goede uitkomst van het proces. Ik ben daar ontzettend blij mee. En nee, wat ik gezegd heb: je zoekt iemand met eh, politiek, politiek ervaring. Buitenlandse zakenminister is een zware post. Het vertegenwoordigt Nederland in het buitenland. Dus je zoekt iemand die snapt hoe politiek werkt. Dan hoef je niet alle details al te kennen... van het palestijnse israëlisch conflict... of precies hoeveel Koerdische strijdgroepen er zijn. Want daar heb je een fantastisch ministerie voor... die je daar alles van kan vertellen. Maar die wel snapt hoe het politiek werkt... en hoe je dingen voor elkaar krijgt. En twee, ja, ik vind het belangrijk als grootste partij... dat wij bewindslieden leveren die een beperkt ego hebben. En met respect omgaan met een ambtelijke organisatie. Omdat daar ontzettend hard gewerkt wordt. En mensen daar met de beste bedoelingen je adviseren. Dus ga daar met respect mee Dom. En daarvoor nou, doe Dat doet dat allemaal. Jij ja, even afvragen, u zit straks bij het radiodebat, want wij nemen dit gesprek op voordat u daar naartoe gaat. Als u dan om u heen kijkt, ziet u dan ook mensen waarvan u denkt. Nou Misschien is dat ook nog wel wat voor een volgend kabinet om... Uh... Nou, ik had graag... Uh, we hebben natuurlijk een poging gedaan om kabinet te vormen met, uh, met Jesse Klaver. Ja. Als die in Canada Jesse genoemd wordt. <laughs> Jesse Klaver. Mm. We hebben een poging toegedaan, maar ja, die wilde niet uiteindelijk. Uh, ik zeg niet voor buitenlandse zaken. Ik weet niet wat hij was gaan doen of die in de fractie was gebleven. Mm. Maar uh, de eerste poging was met GroenLinks en daar ja. stond ik zeer achter. Ja. Veel plezier straks. Dank. Ja, en dat verkiezingsdebat werd gevolgd door collega politieke redacteur Wilco Boom. Wilco, goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, om maar meteen weer met Rutte en ook uh, Klaver of Klever te beginnen. Die stonden ja. tegenover elkaar in dat uh, NOS-radiodebat. Hoe, hoe deden ze het? Nou, vooropgesteld, Simone, ze deden dat uh, het was toeval dat ze tegenover elkaar stonden. Want bij die debatten wordt dat via loting bepaald. Maar dan terug naar je vraag, ze deden dat duidelijk allebei met plezier. En dat is ook wel logisch, want Rutte en Klaver zijn voor elkaar eigenlijk de ideale tegenstanders. En Rutte is de leider van de grootste rechtse partij, Klaver de leider van de grootste op links. Ze zijn, ook al is er best verschil in grootte trouwens, maar ja. allebei ook rap van de tongriem gesneden, en, en dankzij hun tegengestelde opvattingen kunnen ze hun eigen verhaal extra scherp neerzetten. Je hebt een fijn land als iedereen meedoet, uh, zijn steentje bijdraagt. Uh, mijn stelling zou zijn.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 Ja, je hoort het. Rutte poetst de VVD-lijn op. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Ja, en Klaver, die wrijft erin dat het typisch Rutte is... en dat het niks nieuws onder de zon is. Een gemeente kunnen het al lang. Dus ideaal voor elkaar in de richting van hun eigen achterban. Ik vind het bijna, eh, bijna fascinerend. Ik heb er ook wel bewondering voor. Maar ja, Dat ho is een lokaal thema, meneer Buurman. Opkomst van meegestallen. Niet over meer geld naar de politie. Dat moet u regelen in Den Haag. Maar het gaat erom dat gemeenten ook meegestallen kunnen tegenhouden. En dat mensen veilig en gezond kunnen leven in gemeenten op het platteland. De zin die ik begon te zeggen, nadat u weer uh, daar overheen ging praten... Mm -hmm. was dat ik het bijna fascinerend vind en er ook bewondering voor heb... hoe u ieder onderwerp, bijvoorbeeld aanpakken van criminaliteit... onveiligheid waar mensen last van hebben... berovingen waar mensen last van hebben... vermenging boven onderwereld... altijd weer uit te brengen bij megastallen. Ja, en, en dit waren dus uh, Sibrand Buma van het CDA... en Marjan Thieme van de Partij van de Dieren. En daar merkte je aan heel duidelijk dat het een, een debat was... Uh, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen... maar ook een debat van landelijke partijleiders. En dus waren landelijke stokpaardjes niet ver weg... Ook wel een beetje logisch natuurlijk, want de landelijke partijlijn heeft lokaal betekenis. Maar uh, ze, ze, ze deden dus wel hun best om zich op die gemeente te richten. Maar de landelijke politiek was, niet, niet, uh, of, of was vaak niet ver weg. Hè. Buma pleitte als vanouds voor meer politie en teamen voor minder megastallen. En vanwege de lokale betekenis natuurlijk, want het was dan weer wel een gemeenteraadsdebat. Nou, en sommige politici hadden er, helemaal, hadden er echt grote moeite mee om de gemeenteraden in het vizier te houden. En dat merkt je bijvoorbeeld bij Pechtot en Kuzu... die het uh, aan de stok kregen over de tweedeling in de samenleving. In plaats van te accepteren dat er Marokkaans, Turks, Nederlanders... anderen in andere partijen zitten, maakt u ze eigenlijk de hele dag te schande... door als ze iets stemmen wat u vindt in een bepaalde eenheid... wat dan Turkije zou moeten zijn, niet past... ze niet alleen te kakker te zetten, maar gewoon echt... Te schande te zetten. Wanneer het gaat over een kwestie zoals uh, de Armeense kwestie of wanneer het gaat over Afrin, ja. wanneer het gaat over Erdogan, dan worden wij constant aangesproken op onze etnische achtergrond en wat wij dan vinden over Turkije. En dat vind ik ook echt een teken van mislukte acceptatie. Ja, vrijwel alle partijleiders waren er, behalve Geert Wilders van de PVV en Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Heb je dit tweetal gemist? Ja, eigenlijk wel. Uh, zeker Wilders, want, want zijn partij is toch een, een vaste waarde geworden in de Nederlandse politiek... en, en doet nu voor het eerst in, in 30 gemeenten mee, Forum uh, alleen in Amsterdam. Maar ja, ze hadden allebei afgezegd nadat ze eerst wel hadden meegelood, dus dat zei dan zo. Gelukkig was Kees van der Staaij van de SGP er wel. En ook hij wist een stokpaardje de koopzondag op vrolijke wijze in het lokale debat te sturen. Altijd is GroenLinks tegen het ongebreidelde kapitalisme hè? midden in de week, maar zondags niet. Um, zondags is het inderdaad van dat zing ik ook laat, op mijn kinderen, ja. laat ja. ze maar komen, die, die, die, die ronkende dieseltjes. Ja, en of GroenLinks uh, niet alleen door de week, maar ook op zondag tegen het ongebreidelde kapitalisme is. Dat wilde Klaver overigens overlaten aan de lokale afdelingen, Simone. En daarmee kwamen toch die gemeenteraden weer om de hoek. Dankjewel, Wilco Bo. Ik weet Gabriel Rios, Las, Las Calaveras. We gaan gelijk weer terug naar onze speciale verslaggever op het boekenbal. Vroege vogelspresentator Miluska Meulens. Ja, op dat boekenbal is het thema dit jaar natuur. Miluska, heb je al schrijvers gevonden die iets met dat thema hebben? Nou ja, ik bots de hele tijd tegen allerlei schrijvers staan. Ik heb nu een groepje bij elkaar. Eén heeft in ieder geval heel veel met het thema. Want ze heeft het Boekenweekgeschenk geschreven, Griet op de Beek. Uh, Ronald Gippart staat erbij. En Jean-Marc van Tol, die uh, dit jaar debuteert, hè? Ja, ik debuteer. Ik uh, kom in mei met een uh, roman uit. Op een beestachtige wijze, hè? Nee, het gaat meer over Jan de Wit en uh, geschiedenis 1650. Maar... Uh, met volker en stukken maken we natuurlijk wel altijd beestjes... en uh, grapjes rond uh, vogeltjes en kanaries. En de natuur, bloemetjes en de bijtjes. Uh, en, um, oh, jullie verstaan mij misschien niet zo goed. Ik ga iets dichterbij staan, nu staan we heel knus bij elkaar. Griet, op de beek, zou je voor de uh, luisteraars... die morgen natuurlijk uh, als een gek naar de winkel stormen... voor het boekenweekgeschenk alvast een tipje van de sluier kunnen lichten...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 heeft gedaan wat absoluut moest gebeuren, namelijk een, een top essay geschreven... over hoe belangrijk het is dat we allemaal wakker worden en onder ogen zien... hoe slecht het klimaat eraan toe is. Het is allemaal nog veel erger dan mensen doorgaans willen denken. We kijken daar allemaal systematisch van weg. Dat is iets heel raar. En ik ben dus ongelooflijk blij dat hij dat essay geschreven heeft. Maar dat moest een essay zijn. En dat was dus al geregeld. En uh, Ronald Gippard, op welke manier uh, heb jij het beest in je naar buiten gebracht... Uh? Vanavond. Nou, ik ben voor het eerst in lange tijd ben ik weer hier op het Boekenbal. En uh, kijk, dit is een feestje waarin uh, schrijvers die overdag uh, ingewikkelde metaforen peuren... dan s'avonds, als ze wat gedronken hebben, uh, gaan dansen op Ria Valk. Ik heb bietjes op mijn tietjes. En uh, het beest in de schrijver. Op één avond in het jaar kan het. Er lopen uh, allemaal cameraploegen en uh, radiomensen rond. Die moeten straks weg zijn. Als iedereen dan weg is, dan gaan we helemaal los hier. Dan pas laat je het beest in jou naar buiten. Dan pas als iedereen weg is, de camera's zijn weg. Dan gaan we echt helemaal los. Wel heel subtiel en vlinder. Jean-Marc van Tol, je collega, heeft het wel wat... Uh... Je hebt meer uitgepakt, hè? Ik versta je heel slecht. Nog één keer. Jij, jij hebt wat meer uitgepakt met je kleding. Oh ja, nee. Ik heb mijn uh, luipaardpak uh, aangedaan. Uh, omdat namelijk iedereen zei... Ja, je moet komen als fokken en sukken. En toen dacht ik, ja, dan loop ik daar in mijn blote lul. Maar het ergste is met zo'n matrozenpetje. En dat, ik ga niet met een matrozenpetje lopen natuurlijk. Ik, nee, uh... dat doe je niet. Dan hey helemaal in luipaardprint. En uh, Griet, waar uh, nou, zijn jouw bloemetjes in? Ik, ik heb ook niet over de natuur geschreven. Dus heb ik me ook niet gekleed in de natuur. En ben ik gewoon gepermitteerd om gewoon een lekkere jurk te kopen. Meer is het niet. Maar de natuur zit wel in je hart? Sorry, ik heb het niet verstaan. Maar de natuur zit wel in je hart... Minder dan in die van sommigen, maar de planeet is wel de enige plek waar wij kunnen wonen. Dus dat stuk zit enorm in mijn hart en daar moeten we dringend iets aan doen door op juiste partijen te stemmen. Nou, ik vind dat een heel mooi, uh, uh, laat, een mooie laatste woorden voor nu, Simone. Oké, okay, dankjewel Ronald Giphart. Ik heb nu Ria Falk oh, ja, in mijn hoofd. <laughs> Rumoer over de opvolging van schipholbaas Jos Nijhuis, die binnenkort vertrekt. Volgens de Volkskrant vertelde Nijhuis dat de luchthaven de voorkeur geeft aan een man... omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de raad van, de, de raad van het bestuur zitten. Nijhuis heeft vanavond gereageerd en zegt dat hij zich er beter niet over had uit kunnen laten... Ook werd duidelijk dat oud-staatssecretaris Dick Benschop zijn beoogd opvolger is. Ik praat erover met Yvonne Benschop, hoogleraar bedrijfskunde... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Uh, Dick en Yvonne Benschop, het zal toch niet? Nee, dat is ook niet. Nee? Geen familie? Nee, okay. geen familie. Nee. U bent gespecialiseerd in gender en diversiteit binnen bedrijven. Wat was uw eerste ja. reactie toen, hij, ja, toen hij Nijhuis hoorde, de uitspraak? Ja, ik dacht, dit kan niet waar zijn. Het is toch 2018? Um, dit, dit zijn uitspraken uit 1950. Ja, Wat vindt u van, eigenlijk van zijn reactie vanavond? Hij had het niet zo gezegd, maar ook niet zo bedoeld... Nou ja, het, het lijkt erop alsof hij het wel zo heeft gezegd. En als hij het niet zo heeft bedoeld, dat geloof ik meteen. Want het is een enorme faux pas natuurlijk. Ik denk dat iedereen bedenkt, eh, als hij daar twee tellen over had na kunnen denken... dat hij dat dan niet op deze manier naar buiten had gebracht. Ja, we weten inmiddels dus dat Benschop de beoogd opvolger is. Stel nou dat ze inderdaad specifiek hebben gezocht naar een man. Ja, voor die, die broodnodige balans, zegt Nijhuis. Is dat toegestaan? Ja. Nee, dat is niet toegestaan. Uh, dat is alleen toegestaan als er aantoonbaar een, uh, een eis is... dat zo'n functie alleen door een man vervuld kan worden. En dat is zeker niet het geval uh, hierbij. Bovendien is het vooral heel vreemd... dat uh, en da daar is natuurlijk nu ook heel veel commentaar op... dat dit alleen een issue is op het moment... dat de balans uh, doorslaat in de richting van vrouwen. Mm -hmm. De balans slaat op heel veel plekken door in de richting van mannen. En dat wordt nog wordt door iemand dan ook maar als een beetje een probleem gezien. Maar eerder is er volgens Schiphol specifiek naar een vrouw gezocht... Uh, voor de raad van bestuur, voor dat 50-50 evenwicht. Is dat dan wel oké? Okay? Of toegestaan? Ik denk dat we over het algemeen moeten constateren... dat er zo weinig vrouwen in topposities zitten... dat het bedrijven loont en siert om daar wat extra moeite voor te doen. Al was het alleen maar om zelf gewoon een goed gebruik te maken... van het voorhanden talent. Mm -hmm. Er is nog nooit iemand geweest die heeft kunnen aantonen... dat mannen ook zoveel beter zouden zijn... dat zij in, zo, zoveel, uh, in zoveel grotere mate in dit soort posities zouden moeten zitten. Dus de kans dat je goede vrouwen laat lopen is veel te groot als je ze niet aanneemt. Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen stellen... dat de luchthaven eigenlijk heel goed bezig is. Hè? Gisteren adviseerde de Commissie Monitoring Topvrouwen het kabinet nog... om echt een vrouwenquotum in te voeren voor het bedrijfsleven. Want het lukt toch nog niet om voldoende vrouwen in die top te krijgen. Nee, dus ik vind eigenlijk dat Schiphol heel gewoon bezig is. Dat dat heel normaal is. En dat alle andere bedrijven inderdaad daar flink op achterlopen. Ik ben heel blij dat het eindelijk dat kwotum is wat dichterbij komt. Uh, we proberen dat al heel lang. En we zeggen steeds, daar is Nederland niet aan toe. Nee, Nederland is er dus blijkbaar ook niet aan toe. Om vrouwen op een normale manier te benoemen. Er gaat steeds iets mis in die benoemingsprocedures. Maar wat gaat er dan steeds mis? Hoe komt dat toch? Dat, nou neem een megabedrijf als Schiphol en wellicht ook andere grote bedrijven... Blijkbaar van niet meer vrouwen dan mannen in de top willen? Omdat ze heel vaak uh, mensen kiezen die lijken op de mensen die er al zitten. Want dat is het bewezen succesmodel. Dus dat kennen ze, dat is vertrouwd. En alles wat daar ook maar een klein beetje van afwijkt... wordt gezien als een risico. Maar noem eens een voorbeeld. Nou, vrouwen worden vaak gezien als een risico omdat, ze, eh, omdat men niet precies kan voorspellen wat ze zullen gaan doen. Oh. Heel vaak wordt er, <laughs> ja, er wordt <laughs> vaak gedacht, ze krijgen misschien nog kinderen. Ja. Nou ja, dat, dat is lastig. Of eh, ze zijn misschien niet hard genoeg, of ze zijn aan de andere kant vaak ook te hard. Dan wil niemand meer met ze werken. Ja, want dat is natuurlijk het cliché dat je altijd hoort: hè? vrouwen in de top, haren op hun tanden, bitches, dat soort zaken. Ja, Ja. Ja, het is voor vrouwen niet heel gemakkelijk om het goed te doen in die top. Dus ofwel ze worden gezien als bitches, dan zijn ze te hard. En dan vertonen ze dus eigenlijk hetzelfde assertieve gedrag wat bij mannen besluitvaardig heet. Maar bij vrouwen wordt dat als agressief gezien. Of ze zijn te zacht en dan zijn ze te vriendelijk en dan zijn ze niet hard genoeg. Maar hoe, ja, breek, hoe, ja, hoe, hoe doorbreek je dan die, dat stereotype? Met een quote. Want dan moet het en dan blijkt dat het in het gebruiken reuze meevalt. Dan blijkt dat die vrouwen ook echt heel erg goed zijn. Ja, en, en wellicht meer vrouwen in benoemingscommissies, zou dat nog helpen? Wat uh, iets meer vrouwen in benoemingscommissies helpt... maar wat vooral helpt is dat mannen en vrouwen in benoemingscommissies... zich er van tevoren bewust van zijn dat ze dus de neiging hebben... om steeds opnieuw dezelfde type mensen te benoemen. Uh, dat ze talent op een bepaalde manier zien... en dat dat eerder lijkt op degene die er al zitten... dan wanneer talenten zich op een wat andere manier voordoen. Daar zijn zowel mannen als vrouwen niet zo vreselijk goed in... en dan moeten ze opgetraind worden. Ja, want de die kwaliteiten zitten van... heel hard ingebeiteld, hè? Heel erg. De kwaliteiten van vrouwen worden echt systematisch onderschat. Ja. Hoe komen we hier op korte termijn uit? Door een kwotum. Door het verplicht ja. te stellen. Door, door te zeggen van, nou ja, als het niet goed schikt kan... Hè, dat hebben we lang geprobeerd. Dat blijkt niet goed genoeg te werken. Een kwotum is een van de echt bewezen middelen... waarmee je dus wel een aantal vrouwen in die topposities krijgt. Maar daarvan zeggen mensen, ja, dan krijg je een soort excuustruzen. Daar moeten we ook niet uh, aan denken. Ik kan me niet voorstellen dat dat nou zo'n groot probleem zal zijn... want die vrouwen die functioneren over het algemeen gewoon prima. Want die zijn gewoon goed. Die, die, die komen niet voor niks in aanmerking voor dat soort uh, posities. En als het gaat over excuustruzen, denk ik, ja, nu zitten we met excuus En dan denk ik ook, oh, <lacht> excuus dikken. Mee. Ja, wellicht. Ja, precies. <lacht> ja. En zal die discussie van vandaag zal die de boel gaan versnellen, denkt u? Is dit een, een aanzet tot meer discussie over vrouwen in topposities? Ik denk dat dat mooi is. Ik denk dat we iedere discussie daarover uh, kunnen aangrijpen en kunnen laten zien. Dat er zoveel opheffen over is, vind ik een goed teken. We beginnen zo langzamerhand de, de meest duidelijke ongelijkheden wel te benoemen. Dat zien we in MeToo. Dat zien we als het gaat over ongelijke beloning. En dat zien we dus ook op het moment dat iemand heel expliciet op zoek gaat naar een man voor topbestuur. Ik denk dat zijn de momenten waarop we in ieder geval nu heel duidelijk zien... dat mensen daar moeite mee hebben en daar problemen mee maken. Dus ik hoor ook wat optimisme in uw stem... Ik ben blij met ieder debat hierover, omdat dat weer een mogelijkheid geeft... om te zeggen dat het niet gaat op de manier zoals we het heel lang hebben geprobeerd. Kijk, als het niet eens de dochters van mijn dochters dochter... Uh, dat die in een wereld gaan leven die wat meer gelijkwaardig is... dat vind ik wel echt problematisch. Ik wil dat het niet meer zo lang duurt. Goed, we gaan zien hoe het verder zich gaat ontwikkelen. Dank u wel, Yvonne Benschop. Graag gedaan.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 Nen fallait pas, ça nous a pas empêchés, de continuer à s'aimer pour Voor vie, pour la vie, pour Voor vie qui nous change Voor dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, Voor nous file des rides au Voor des yeux et Voor besoin de faire semblant, ça sert à rien.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 Ja, het geluid van meeuwen. Bij sommigen wekt het irritatie op. Maar voor bioloog Kees Kamphuizen zijn het zoete klanken die het voorjaar aankondigen. Hij schreef een boek over de zilvermeel. U kent ze wel, die grote vogels met een rode stip op de snavel. Goedenavond, Goedenavond. meneer Kamphuis. Ja, die zilvermeel is niet bepaald een geliefd dier hè, vanwege de herrie. Hun agressie en vogels die zelfs het broodje haring uit je hand stelen op het strand. Uh, kloppen die vooroordelen? Ja, er zijn veel vooroordelen over inderdaad. En natuurlijk zijn er een hoop van die verhalen waar. Maar ik heb geprobeerd om een iets vrolijker verhaal over het beest te vertellen. En eigenlijk alleen maar door te beschrijven hoe die is. Want het is een, het is een interessant dier. U heeft heel veel passie voor dat dier, als ik dat boek zo lees. Ja, inmiddels wel. Ik ben er een beetje ingerold in het onderzoek naar die, naar die soort. Maar na twaalf jaar met hem meelopen en zien hoe ze, hoe ze dat allemaal doen... heb ik wel wat respect voor hem gekregen. Het is een, het is een interessant dier. Het zijn grote persoonlijkheden. Ze doen leuke dingen. Waaronder ook af en toe een broodje haring uit iemands hand stelen. Maar ik kan ze geen ongelijk geven. Ja, wat mij ook opviel in het boek, is dat u binnen die populatie van de meeuwen, zilvermeeuwen die u heeft onderzocht, echt individuele meeuwen met eigen karakters onderscheidt. Ja, we zijn elkaar gaan herkennen in het veld. We lopen twaalf jaar rond door elkaar heen, meeuwen en ik dus, en mede-onderzoekers. En langzamerhand begin je individuen te onderscheiden aan hun gedrag... en aan de plekken waar ze staan. Je ziet dat ze eigenlijk altijd hetzelfde doen. Dat ze heel beperkt zijn in hun mogelijkheden, althans als individu. Dus ze specialiseren zich. Eigenlijk dus hetzelfde als wij. Maar noem eens wat bijzondere karakters die je door de jaren heen... tijdens dat onderzoek naar zilvermeeuwen bent tegengekomen. Nou, je hebt allerlei verschillende types. Je hebt beesten die uh, heel hotein zijn, die de baas zijn... die alle, alle, alle feestjes verstoren door hun brutale gedrag. En je hebt beesten die meer op de achtergrond zijn. Maar spannender is vooral dat ze hun eigen routines uh, laten gelden. Zoals. En dat ze eigenlijk maar een heel beperkte levenswereld hebben. Wij denken altijd maar die meeuwen vliegen zo'n kolonie in en uit... en die doen maar wat. Maar dat is, dat is niet zo. Is Ach, wat net... voor routines hebben ze? Nou, Bijvoorbeeld hele vaste plek om, om voedsel te zoeken. Ieder individu heeft zijn eigen plekken. Dat gaat zo ver dat ze dezelfde dakpan op een stad uitzoeken... en daar iedere dag gaan staan om te kijken of wat te halen is. Uiteraard niet alleen in steden, ook in, het, ook in het natuurlijke milieu gebeurt dat. Eigenlijk hetzelfde als bij ons. De bij Albert Heijn op de hoek, die ken je zelf ook. En daar ga je heen, Dan weet je de weg, daar weet je je producten. Dan doe je eigenlijk elke dag een beetje hetzelfde. En je buurman doet het in dezelfde Albertijn net een klein beetje anders. Zo zijn die meeuwen eigenlijk net zo. Die hebben hun eigen Albertijn, waar ze altijd hetzelfde doen. En de buurmeeuw doet een andere Albertijn met zijn eigen kunstjes. Ja, u, u schrijft ook over de macho meeuw à la Cristiano Ronaldo. Ja, die zag er gewoon zo uit. Ja, die zag er gewoon zo uit. Ik weet niet of je hier een goede kuif over Hoewel eens naar voetballen kijkt. Ja. als ik dat af en toe zie, dan zie ik die man over het veld lopen. En denk van die is vooral met zichzelf bezig. En hier en daar ook met de bal. Hij scoort ook wel goed. Maar hij is vooral met zijn eigen uiterlijk bezig en hoe die overkomt. Dat zal die meeuw niet gedacht hebben, maar hij zag er wel zo uit... als hij door het terrein schreef bijna. En er heel hotain uitzag en uh, een beetje een brutaal de wereld. Ik, ik kon, echt, kon geen andere vergelijking bedenken dan Cristiano Ronaldo. Ja. En het zijn ook sociale dieren, met soms ook conflicten onderling. formeel ja. echtscheidingen die komen ook voor. Want hoe Ja, maar ze, hoe gaan, lang vreemd. Uh, ja, ze niks, gaan vreemd. Niks, ja, niks menselijk is vreemd. <laughs> nee, alles, alles wat wij doen, doen zij ook. Je komt jezelf voortdurend tegen in die wereld eigenlijk. Want ze, ze zijn dus niet altijd trouw? Nee, nee, nee <laughs> ze zijn redelijk trouw aan hun partner... maar ze, ze rekenen elkaar daar ieder jaar alweer op af. Dus als het broed een keer misgegaan is... dan is er een goede kans dat ze het jaar daarna gescheiden zijn. En eh, ik weet niet wie dat aan het initiatief neemt... maar in ieder geval gaan ze dan met een nieuwe partner verder. Want hoe lang blijft het een gemiddeld zilvermeel-echtpaar bij elkaar? Ja, zo'n meel kan een jaar of dertig worden als hij heel oud wordt. En eh, als het goed gaat, als ze dus af en toe jongen krijgen... dan blijven ze hun leven lang... Wel bij elkaar. Maar als het niet goed gaat... en het gaat vaak niet goed... want meeuwen hebben het niet zo makkelijk in deze wereld... dan zijn er toch wel vijf, vijf, vijf scheidingen. En ik denk dat... Uh, ja, de meeste meeuwen proberen wel bij elkaar te blijven... maar uh, ieder jaar scheid, uh, heb je scheidingen van of je... Een vijfde van de populatie. En zo'n single mail, hoe vindt hij dan weer een nieuwe partner? Ja, dat is soms heel triest om te zien. Soms heb je beesten Tinder. die komen... Tinder? Ja, <lacht> nee. ze komen soms terug en worden dan gewoon geweigerd door een oude partner. En dan zie je ze een beetje triest bij staan. Zeker als die partner nou weer een nieuwe vriendin of een vriend heeft. Dan hangen ze er als een derde wiel aan de wagen letterlijk bij. En komen er vaak niet tussen. En zullen ze een jaar over moeten slaan. En u zegt, ja, het zijn eigenlijk net mensen wat dat betreft dus. Nou, je, je komt heel vaak uh, dingen tegen waar je denkt: van ja, dat is bij ons net zo. En, en andersom. Ja, dus, de, natuurlijk zijn wij ook dieren. Dus we hebben dezelfde problemen. Ook wij proberen zoveel mogelijk jongen te krijgen en in leven te blijven. Dat hebben die beesten ook. En je ziet, een heleboel, uh, heleboel, ja, je ziet heel vaak onszelf eigenlijk daar. Ja, u heeft in jarenlange jarenlang dus onderzoek gedaan in die populatie zeemeeuwen. Uh, Herkende de dieren u op een gegeven moment? Ja, zeker. Ik was natuurlijk de gast die iedere keer terugkwam. Ik liep met studenten rond of met, met vrijwilligers, maar ik was er altijd. En die beesten herkennen je wel degelijk. Dus ik werd ook altijd aangevallen. En mij moesten ze hebben, ze wisten wanneer ik niks deed... wanneer ik rustig koffie zat te drinken, dan reageerden ze niet op me. Maar zodra ik een stap zette in de richting van een nest... wisten ze wat er komen ging. En dan reageerden ze er heel fel op. En heeft u een favoriete mail gehad ooit? Of nog steeds wellicht? Niet echt favoriet, maar sommigen die bijvoorbeeld al twaalf jaar meedraaien... Die, uh, daar heb je wel een klein zwak voor inmiddels. En dat mag ik natuurlijk niet hebben als bioloog. Ik moet ze allemaal hetzelfde, hetzelfde behandelen. Mijn beste die al twaalf jaar volgt, die, uh, ja, daar weet je zoveel van... dat je daar een zeker, een zeker zwak voor ontwikkelt. Maar noem er, noem er eens één, een, want u, u geeft ze ook namen. Ja, nou, ze krijgen een ringen met letters erop en dat zijn de namen die ik ze geef. En er is een hele oude dame, die heet FAM, F-A-M. Die, die volgen al twaalf jaar en dat gaat, dat had ik al twaalf jaar mis, die heeft al die twaalf jaar nog geen jong gehad, Ze is een keer gescheiden geraakt. Dus dat is een beest wat je, waar je ieder jaar weer naar uitkijkt of je, of je haar terug ziet in het veld. Ze zal inmiddels al bijna dertig zijn, dus dat zal niet lang meer meegaan. Ja, welke eigenschap van de mail zou je zelf graag willen hebben? Tjoe, Cristiano Ronaldo-achtig. Nee, <laughs> nee, dat is niet helemaal mijn type. Nee. Nee, dat is een lastige. Maar, nou, ja, die, dat, uh, dat, is een, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb ik er nog nooit over nagedacht eigenlijk. Maar uh, weet ik niet. Ja, u heeft nu dat boek geschreven. Mooi ja. standaardwerk over de zilvermeel. Gaat u nog andere meeuwen onderzoeken? Is dat uw... Nou, Ik ken er eigenlijk altijd al twee tegelijk. Want er gaan twee soorten die er door elkaar heen broeden. Die, die vergelijk ik eigenlijk. Dit is de ene, de ene soort daarvan. Ik ga die andere niet in een apart boek denken, opschrijven. Denk. Er zijn andere onderwerpen te bedenken om te beschrijven nog. Zoals bijvoorbeeld? Tot slot nog. Nou, de zeevolgens op de oceaan. Mijn, mijn grootste passie eigenlijk. De beste die het ruimte op kiezen. En daarover het eindeloze niks naar voedsel zoeken in een gebied waar onwaarschijnlijk niks te vinden is. Dat is een uh, hele aparte wereld waar we weinig van weten... en waar we in de toekomst maar eens wat meer van moeten leren. Ja, gaat u trouwens naar het boekenbal wat nu bezig is hierna? Was ik niet van plan, nee. Nee, u nee. gaat niet in panteroutfitten? Nee, dat ga ik niet doen, nee. Nee, ik jammer. Hoop dat, ik hoop dat toch een beetje natuur insluit in bal... <lacht> maar ik zal er niet aan bijdragen. Goed, dank u wel. Nee. Kees Kamphuizen, auteur van het boek De Zilvermeel. Ja, We gaan uh, terug naar dat boekenbal, naar Miluska Meulens. Heb jij nog iemand uh, op kunnen snorren daar? Ja, zeker. Daar hoef ik helemaal niet veel moeite te, voor te doen. Uh, ik struikel er bijna over Herman Pleij. Daar ben ik bij. Wat heeft u met natuur? Uh, nou, ik mag er graag in verblijven. Ik ben gek op fietsen. Dus uh, natuur zie ik helemaal zitten, maar wel graag met fietspaden er doorheen. En waar gaat u dan naartoe, het liefst? Oh, zo ver mogelijk door bossen, maar vooral langs rivieren. Het mooiste van Nederland vind ik het coulissenlandschap. En dat kun je overal vinden. Maar dat is meteen duidelijk, is dat nou wel natuur eigenlijk? Nou? Dat is, nou, dat zijn kunststukjes die wij zelf allemaal maken. Je denkt wel eens, de Hoge Veluwe is een prachtig natuurpark. Ja, dat heeft niks met natuur te maken. Dat is een groot uitgevallen kerststukje dat wij zorgvuldig onderhouden. Ja, daar ben ik ook helemaal voor. Nou, kijk, dat moet je ook wel in Nederland als je niks doet met dat dan loopt de ene helft onder water en de andere helft waait weg. Dus maar, je moet het bewerken. Dan heb ik een tip voor u, want u vroeg voor kijken, dus Vindt u de natuur toch ook in die parken terug? Nou, dat vind ik wel heel knap van je dat je dat zegt. Want ik... Ik herinner me dat ooit een ecoloog ook tegen mij zegt van... ja, jij zegt nou wel dat wij geen natuur hebben... maar dan moet je eens kijken tussen flats in een nieuwbouwbuurt. Daar gaat de natuur nog echt zijn gang. En trouwens ook die film die net over Amsterdam gemaakt is... over de natuur in binnenin de binnenstad. Daar gaat de natuur inderdaad wel zijn gang. Als je heel dichtbij kijkt, dan ja, vind, je, dan vind je het wel. Ja, dat en vind in, wel. in uw werk gaat u ja. wel eens beestachtig te werk? Beestachtig te werk? Nou, ik bedoel... dat breekt me de bek niet open, zou ik bijna zeggen. Op een gegeven moment... We gaan de zinnen los, dan verlies ik de reden. En dan ontstaat er werkelijk een majestueus werk dat ik de volgende ochtend meteen weer moet verscheuren. Want dat is het probleem met natuur. Natuur is iets wat je niet kunt bedwingen. Natuur neemt jou in beslag. De reden verdwijnt, je gaat uit je dak, uit je bol. U verliest zich er echt in. Je verliest je. En dat maakte mensen in de middeleeuwen ontzettend veel zorgen. Want die dachten, wij hebben geen greep meer. En de natuur was sinds de zondeval... werd hij door de duivel besmet. Dus de duivel gebracht gebruikte de natuur met zijn geuren, kleuren en alles om jou te verleiden. Dus men was in de middeleeuwen anti-natuur. Ik uh, was heel naastig op zoek naar uh, natuur in uw uh, outfit. <laughs> uh, maar ik heb het gevonden, uw das. Ja. Prachtig. Heeft u er lang over na moeten denken? Nou, ik zou je vertellen, ik sta al een week natuurlijk voor mijn kledingkasten, want zo ben ik. En uh, toen dacht ik, hoe kan ik dat accent nou toch uh, aanbrengen? Nou, en met bloemen ik, en, en blaadjes op uw das. Eindelijk vond ik een das die ik ooit van mijn dochter tekort heb. En die das, bloemen en blaadjes. Milouska, ik ga heel je onderbreken. Erg, uh, Dank je wel. Dan. Nog heel veel plezier ja, we daar. Klaar, bij het we boekenbal. Oké. Okay. Morgen zit hier Max dag, van Wezel. Dag. Een hele goede nacht. Goedenacht.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 NTO Radio 1.